Zes uur, Marion Koekoek met het NOS Journaal. Als gevolg van de storm van gisteren... hebben in verschillende plaatsen mensen niet thuis kunnen slapen. In Zwolle is op last van de brandweer een studentencomplex ontruimd... omdat het dak op instorten staat. En in Heilo werd om diezelfde reden een appartementencomplex ontruimd. De storm heeft aan twee mensen het leven gekost. Gisteravond overleed een man in Venendaal doordat er eerder op de dag een tak op hem was gevallen. In Amsterdam werd een vrouw door een boom bedolven. Verspreid over het land raakten zeker 25 mensen gewond. De Chinese politie is vanwege het incident van gisteren in Peking op zoek naar twee mensen van Oeigoerse afkomst. Ook zijn kentekens bekendgemaakt van vier auto's die iets met de verdachten te maken hebben. De auto's komen allemaal uit Xinjiang, de regio waar de Oeigoeren wonen. Oeigoeren zijn Turksprekende moslims die zich in China vaak achtergesteld voelen. Gisteren reed een auto op het plein van de hemelse vrede in op een aantal mensen. Er vielen vijf doden. De VS heeft in Somalië met een onbemand vliegtuigje een auto beschoten van leiders van de terreurorganisatie Al-Shabaab. Er zouden twee doden zijn, zo melden meerdere Amerikaanse media. Begin deze maand mislukte in Somalië een aanval van commando's op een huis van Al-Shabaab-mensen. Al-Shabaab is verantwoordelijk voor de bloedige gijzeling in een winkelcentrum in Nairobi, Kenia. Bij gewelddadige protesten in de Braziliaanse stad Sao Paulo zijn zo'n 90 mensen gearresteerd. Betogers staken vijf bussen en drie vrachtwagens in brand. Een snelweg werd tijdelijk afgesloten. De protesten waren gericht tegen de politie. Afgelopen weekend schoot een politieman een jongen van 17 op straat dood. De politie zegt dat het een ongeluk was. De ACO-literatuurprijs is toegekend aan Joke van Leeuwen... voor haar roman Feest van het Begin. Het boek gaat over de Franse revolutie... en over de voortdurende zoektocht van mensen naar een beter bestaan. Het stelt volgens de jury universele vragen over waarheid en schoonheid. Dan nog het weer, valt een enkele bui. Overdag zijn er zonnige perioden... maar in de kustprovincies zijn er meer wolken en buien. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Ah, en weer bij de file op de A7 richting Amsterdam is er vanochtend alweer vroeg bij. Er staat twee kilometer tussen Avenhoorn en Purmerend Noord. En de A28, Amersfoort richting Zwolle is dicht. op De hoogte van Zwolle centrum. Vannacht rond twee uur is daar een vrachtauto's en lading verloren. plastic kratten. Die worden opgeruimd en bovendien zijn er herstelwerkzaamheden. Tot een uur of zeven gaat het verkeer daar langs via de af en de oprit. Het NOS Radio 1 journaal met Marcel Oosten. Het is dinsdag 29 oktober. Goedemorgen. Het is weer code normaal of code groen. Het ook maar heet. Maar de gevolgen van de storm zijn nog wel duidelijk merkbaar. Van de NS hoort u of de dienstregeling weer gevolgd kan worden. We hebben een reportage over het vrijmaken van het spoor. De verzekeraars komen met een eerste schatting van de schade. En Mark Robin Visser is in zwaar getroffen gebied. Ja, langzaam wordt meer duidelijk over wat die storm allemaal heeft aangericht. En ik neem de schade op in Harlingen. De Tweede Kamer behandelt vandaag de begroting van het ministerie van Volksgezondheid. Daarover praat ik met minister Schippers, zesde gast na half negen. Amerikaanse onderzoeksjournalist stelt dat de moord op president Kennedy voorkomen had kunnen worden. Douwe Egberts verdwijnt na krap anderhalf jaar alweer van de beurs. En we staan stil bij het overlijden van bonfire. En muziek hebben we ook vanochtend in het Radio 1 Journaal. Om te beginnen van Caro Emerald. Zeven minuten over zes. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik ga u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. Twee doden, honderden ongewaaide bomen, vernielde auto's en gebouwen. Dat is het gevolg van de storm die gisteren over het land raasde. En een van de vernielde gebouwen staat in Zwolle. Het dak van een studentenflat stortte daar gisteravond laat bijna in. Als is de politie. Er is aan een studentencomplex aan de Zwarteweg in Zwolle... Uh, was dusdanige stormschade ontstaan aan het dak met name. Het dak stond echt op instort. Uh, water kwam met de bakken naar beneden. Dat de situatie dusdanig uh, onveilig werd uh, voor de bewoners. Dat besloten is om de studenten die daar wonen... Uh, uit de pand te halen en wat anders voor ze te regelen. Zoveel schade bij boeren en tuinders. Hoeveel precies is nog onduidelijk. Maar het Verbond van Verzekeraars verwacht dat vanochtend rond 8 uur de eerste schadecijfers bekend worden. Straks bellen we ook met de Nederlandse spoorwegen om te kijken of er nog veel overlast en vertragingen zijn. De Nederlandse politie discrimineert, zegt Amnesty International, die dat heeft onderzocht. Bij verkeerscontroles of identiteitscontroles pikken agenten er vaker allochtonen uit dan autochtonen. Gemiddeld, nodeloos, één keer per maand. En waarom houden ze u aan? Officiële lezing: de Wegenverkeerswet. Dus. kentekenbewijs: auto verzekerd, auto gekeurd, rijbewijs in orde. Dat is de officiële lezing. Eigenlijk is het vanwege zijn donkere huidskleur, zegt strafrechtadvocaat Roethoff. die dus vaker wordt aangehouden. Politiechef Henk van Essen zegt dat het zogenoemde etnisch profileren wel eens voorkomt... en dat het soms ook best te verdedigen is. Als het de cijfers blijkt, hè, een, een voorbeeld... dat eh, het merendeel van degenen die straatroven plegen en die aangehouden worden... van Noord-Afrikaanse afkomst zijn, en je komt bij een straatroof... En je ziet daar een Noord-Afrikaan uh, wegrennen. Uh, en een ander persoon, dan zou je kunnen verdedigen... dat je op grond van die aanname optreedt. Maar Amnesty vindt dat etnisch profileren in strijd is met de mensenrechten... en zegt dat de politie en de overheid zich ervan moeten distancieren. From Dallas, Texas, the flash, apparently official... President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Deze moord in 1963 had voorkomen kunnen worden. Want de CIA en de FBI wisten vooraf al van de bedreigingen door Lee Harvey Oswald. En dat probeerden ze achteraf te verdoezelen. Staat in een boek van de Amerikaanse onderzoeksjournalist Philip Shannon dat vandaag verschijnt. Is het mogelijk dat als Oswald in Mexico in Mexico about over de president te there mensen daar to om dat te doen als hij zijn kans want in de Mexicaanse ambassade van Cuba zou Oswald gezegd hebben... dat hij John F. Kennedy wilde vermoorden. De Amerikaanse inlichtingendiensten wisten dus van de bedreigingen... maar handelden niet. Overigens was dat geen complot, zo schrijft Sheenan, maar eerder laksheid. Gisteravond werd de ACO Literatuurprijs uitgereikt... door de juryvoorzitter en voormalig burgemeester van Antwerpen, Patrick Janssens. Het winnende boek stelt universele vragen over schoonheid en waarheid... Het leven fris aanvaarden met inbegrip van alle malheur. Deze auteur schrijft als een meesterlijk pianist die de toetsen lichtjes beroert. Mag ik de winnaar van de ACO Literatuurprijs 2013 naar voren roepen? Joke van Leeuwen. Joko van Leeuwen won met het boek Feest van het begin. Het gaat over de Franse Revolutie en over de voortdurende zoektocht naar een beter bestaan. De schrijfster krijgt de 50.000 euro. Wat gaat zij met dat geld doen? Nou, ik, ik denk niet dat dat de vraag is die ook gesteld wordt aan al die mensen die elk jaar vijf keer de balken en de norm krijgen. Ik kan het zeker gebruiken. Ik ben een ZZP'er. Homoseksuele atleten en toeschouwers zullen zich op de winterspelen in Sochi... volkomen op hun gemak voelen. Zei de Russische president Poetin gisteren. Homo belangenorganisatie COC is niet onder de indruk en noemt de uitspraak betekenisloos, zal dus de voorzitter Tanja Indik. Hij heeft in datzelfde interview gezegd dat de wet die daar in Rusland van kracht is sinds deze zomer ook helemaal niet discriminerend is. Ja, dat is net zo'n onzin. Het is gewoon een anti-homo-wet. En natuurlijk zijn homo's welkom in Rusland, zolang je maar niet laat zien dat je homo bent. De Russische wet houdt in dat propaganda voor homoseksuele relaties verboden is. De COC blijft strijden voor het schrappen van die Russische wet. De eerste blik in de ochtendkranten leert ons dat er heel veel foto's staan van de storm van gisteren. Veel omgevallen bomen en geplette auto's. Volkskrant heeft daarvan maar liefst twaalf fotootjes op de voorpagina. Vallende bomen veroorzaken chaos staat erbij. Ook voor op het AD een ge Italiaanse, geplette Italiaanse rode auto door een grote boom die er overheen ligt. Zo ook voor op de Telegraaf. En de Telegraaf opent met iets anders. Het toptarief zakt naar 49,5 procent. En het dient als compensatie voor het verplicht annuitair aflossen... en de beperking van de hypotheekrente aftrek. Compensatievoorstel is afkomstig van VWD en D66, al dus de Telegraaf. Trouw heeft overigens een foto van al overlast op het spoor. Heel veel takken en bladeren daar op dat spoor is te zien op een grote foto. Maar opent met de bureaucratie in de zorg kan omlaag. Partij van de Arbeid wil maximum percentage voor kosten en managers en gebouwen. Het zorggeld moet zoveel mogelijk naar de zorg. Al dus het PvdA-Kamerlid Otwin van Dijk. Daar kunnen we mooi over praten vanochtend met minister Schippers van Volksgezondheid. Zij is de gast na half negen. Financieel Dagblad dan, heeft het over de onvrede over de aanpak van de cybercriminaliteit. Bedrijfsleven eist meer garanties bij het delen van gevoelige informatie. Banken en andere grote bedrijven maken zich zorgen over de toenemende druk gegevens te delen met de overheid in strijd tegen die cybercriminaliteit. En dan zijn ze bang dat gevoelige informatie bij concurrenten of erger nog bij criminelen terecht komt juist. En dan het Nederlands Dagblad opent ook op dat bericht, op dat onderzoeksrapport van Amnesty International. Politie controleert op kleur, staat erboven. En daardoor worden etnische minderheden vaker gecontroleerd dan autochtone Nederlanders. Dat is ook de voorpagina van NRC Next. Grote foto genomen van binnen uit een politieauto. Waar de agent zit te kijken naar een bushokje waar wat tieners staan. Laten we die maar even fouilleren, staat erbij. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10, het NOS Radio 1 Journaal. voor u. She will be loved. Mark Robin Visser, Goedemorgen. Goedemorgen. Alles weer rustig. Zei jij nou code groen? Heet dat ja, zo? Code groen? <laughs> nee, ik, had ik zelf maar bedacht. <laughs> code code normaal had ik gedacht, maar toen code. zei iemand groen is dat. <laughs> code ja. normaal. Ja, Het is bijna weer normaal. Ik kijk uit over het donkergrijze water van de haven van Harlingen. Hier en daar een lampje, er is nog niet echt veel te beleven hier. Als ik dan omdraai en kijk naar de bedrijfsgebouwen hier... Nou, dan kan je wel zien dat het hier stevig heeft huisgehouden. Twee van de drie uh, vlaggenmasten die hier voor een bedrijf staan... waar ik zo meteen een afspraak heb, zijn als luciferhoutjes afgeknapt. Dat zijn van die... Kunststof uh, hoge vlaggenmasten liggen nu tegen de vlakte. En uh, ja, ik heb voor Harlingen gekozen, uh, Marcel, uh, om de schade eens op te nemen. Uh, omdat het hier natuurlijk ook stevig heeft huisgehouden. Maar je hebt hier ook uh, de veren naar uh, Vlieland en Terschelling die gisteren niet gingen. En uh, ik dacht, het is misschien nog wel aardig om eens even te kijken hoe dat dan hier allemaal gegaan is. Maar ik ga beginnen in de haven bij een, een schipafhandelingsbedrijf. Er is nu nog niemand, uh, maar we gaan straks eens kijken hoe het daar binnen is. En het schijnt dat daar ook delen van het dak verdwenen zijn. Hm. Ik zeg maar zo, uh, ik heb het gevoel dat ik er hier met een schroevendraaier niet mee kom. <laughs> in ieder geval. Gaat niet helpen, nee. hè. <laughs> daar is iets meer, ja. En dan gaan we in de loop van de ochtend ook meer het landelijke beeld krijgen. Hè? Want ik denk dat de schadeverzekeraars in de loop van de ochtend... met uh, wat meer cijfers komen over uh, hoe groot de schade is. Denk ik? Zo ja, rond de ja 8, na achter. Zeker. Dan hebben we contact ja. met ze. En dan komen ze met een eerste schatting. Een eerste schatting. En dan uh, hebben wij hier ook een eerste inventarisatie uh, in Harlingen. Waar het overigens nog steeds stevig waait, mag ik zeggen. Dus code groen is misschien nog een beetje te voorbarig. Ik hou hem voorlopig op geel. Vind je het goed? Ja, is goed. Exact. Ik zeg er niks meer <laughs> over over de codes. Heel goed. Nou, dan gaan we je volgen, Mark Robin ja. vanochtend. In Zeker. Harlingen tot straks. Maar eens kijken hoe het op het spoor staat. Want uh, veel schade was er op het spoor. Geknapte bovenleidingen, omgevallen bomen. Veel trajecten konden daardoor geen treinen rijden. Gisteravond van alles gedaan om dat op te ruimen. Zodat vandaag de normale dienstregeling weer gevolgd zou kunnen worden. Corine Kotsier van de NS, goedemorgen. Goedemorgen. Gaat dat overal lukken? Uh, ja, dat gaat uh, op dit moment overal lukken. Ik heb net de laatste stand van zaken gekregen. En we rijden weer volgens de normale dienstregelingen. En um, voor zover bekend zijn alle herstelwerkzaamheden afgerond. Dus geen trajecten meer met vertragingen? Um, nou, Ik zou van tevoren mensen nog wel aanraden om even op ns.nl uh, te checken. Maar we hebben geen uh, verstoringen meer waarbij hele trajecten uh, eruit liggen. Uh, maar kijk van tevoren nog eventjes voor de zekerheid op onze site. Maar het ziet er allemaal heel goed uit. Heeft dat veel moeite gekost afgelopen nacht? Nou, laat ik zeggen, we hadden ook niet genoeg aan een schroefdraaier. Um, het <laughs> lijkt mij niet, uh, het heeft inderdaad uh, heel veel uh, mankracht gekost... om alles weer op tijd uh, nou ja, voor vandaag uh, gereden te hebben. Uh, maar gelukkig is het gelukt. Ja. Heeft u al een indruk van de schade? Hoeveel dat nou, gekost heeft? Is, uh, nee, op dit moment is het nog heel moeilijk om te zeggen... van uh, hoeveel schade we hebben geleden... en wat dat natuurlijk uh, precies allemaal gekost heeft. Maar uh, dat er schade uh, geleden is, dat is uh, duidelijk. Ja. Uh, gelden er vanochtend nog speciale maatregelen? Houdt u nog ergens rekening mee? Nou, waar we nog wel rekening mee houden is met het feit dat treinen verspreid staan over het land. Um, dus het kan zijn dat sommige treinen wat langer zijn en sommige treinen wat korter zijn, want die spreiding moet eventjes weer goed plaatsvinden. Die zijn dus dan gisteren moeten... daar gestrand uh, en die zijn er ja, blijven staan. Ja. ja, en die hadden bijvoorbeeld in Groningen moeten staan vanochtend, maar staan nu uh, weet ik veel, Leobaar of iets dergelijks. Dus het kan zijn dat mensen nog in een wat drukkere trein zitten omdat uh, treinstellen nog niet helemaal compleet zijn, of juist in een hele rustige trein. Goed, nou, mag ik ook goed zien. Dat is goed nieuws, maar iedereen nog wel even van tevoren checken voor de zekerheid. Ja. Straks zeker doen. Hartelijk dank voor de informatie. Okay. Goedemorgen. Corinne Kotsi, je hoorde u van de NS die weer hoopt volgens de dienstregeling te gaan rijden vanochtend. Dan naar een kleine 200 Nederlandse en Vlaamse kinderen die in Frankrijk wonen. Want die hebben straks geen school meer. De Nederlandse regering heeft besloten de subsidie stop te zetten voor die school. De Nederlandstalige afdeling van het zogeheten Lycée International, vlakbij Parijs. Bij 1 januari gaat de deur al dicht. Een alternatieve school waar ook volwaardig Frans en Nederlandstalig onderwijs wordt gegeven is er niet. Correspondent Frank Renoud ging maar eens praten met de betrokkenen. Ik ben Diane Snijder. Ik woon al 24 jaar in Frankrijk. Ik heb drie kinderen. Mijn oudste is afgestudeerd en woont nu in Nederland, in Rotterdam. Mijn tweede zoon zit in de eindexamenklas en mijn jongste zit in groep 8. Al die kinderen hebben dus het lycée Internationaal hier doorlopen of zijn er mee bezig? Al mijn kinderen hebben het lycée internationaal doorlopen, zijn begonnen ook uh, in de kleuterklas of in de eerste klas en hebben hier al 12, jaar, 13 jaar zitten zij op school. Wat betekent dat nou les op een lycée internationaal krijgen? Betekent dat dat je Frans en Nederlands gewoon allemaal door elkaar krijgt? Hoe, hoe ziet het eruit? Nee, dat betekent dat naast het uh, normale Franse programma, Nederlands, uh, Nederlandse les wordt gegeven, literatuur, aardrijkskunde en geschiedenis. Op de lagere school en de onderbouw is dat zes uur, op de bovenbouw is dat acht uur, naast het volledig Franse programma. Het is een zwaar programma, maar het, is, het loopt helemaal uh, synchroon met de Nederlandse, de Nederlandse lessen, dus het is een fantastische kans die onze kinderen hier, hier krijgen. Hoe erg is het nou als die afdeling moet sluiten? Wat, wat, hoe treft dat uw kinderen dan? Uh, dat zou voor niet alleen mijn kinderen, voor alle kinderen van uh, de Nederlandse afdeling heel erg zijn. Er is geen ander alternatief om Nederlandse les te volgen. Kinderen die of teruggaan met hun ouders naar Nederland en België, zouden niet zo makkelijk kunnen doorstromen in hun eigen land. En ook de kinderen die besloten hebben om in Nederland en België hun studie voor te zetten, zou dat ook veel moeilijker maken. Want het lycée zorgt voor een erkend diploma, ook waarmee je in Nederland van terecht kan. Het, uh, het diploma is een internationaal diploma, een VWO-diploma... waarbij je in Nederland en België en overal terecht kan op een uh, universiteit, ja. Thomas Schneider, zoon van Diane Schneider. Hoe oud ben je? Ik ben nu 16 en ik zit uh, voor mijn dertiende jaar op lycée. Ik ben nu in mijn eindexamenklas en ik zit hier dus al sinds de kleuterschool. Hoe erg is het als dat lycée sluit, de Nederlandse afdeling? Ja, dan... Uh... Dan zou ik uh, vol Frans onderwijs moeten volgen. En het belangrijkste voor mij en voor veel mensen die in mijn klas zitten... is dat we verder niet zouden kunnen doorstuderen in Nederland of België. Dus dat, onze ja, dat we onze universiteit bijvoorbeeld alleen maar in Frankrijk zouden moeten zoeken. En nu hebben we het geluk dat we in drie verschillende landen universiteiten kunnen volgen. En dat, zijn, ja, dat is dus meer keuze. <laughs> ik wil zelf dus als het kan in Delft gaan studeren... En daar had ik een open dag van, kort geleden. Directeur van de Nederlandse afdeling van het Lycée Internationaal is Frans Thijssen. Meneer Thijssen, hoeveel kinderen, hoeveel gezinnen worden getroffen door de bezuinigingen? Op dit moment uh, meneer, zijn er zo'n kleine 200 leerlingen... die worden getroffen met het opheffen van de Nederlandse afdeling. En ik schat dat zo'n ongeveer 103 gezinnen... daarmee uh, rechtstreeks uh, getroffen worden. Omdat die gezinnen dan niet weten wat met hun kinderen te doen. Is er overleg geweest met de Franse autoriteiten... tussen Nederland en Frankrijk? Er is tussen de Franse en de Nederlandse autoriteiten... geen overleg geweest. Voor zover mij bekend uh, beklagen de Fransen zich over het feit... dat zij niet op de hoogte zijn gesteld door de Nederlandse autoriteiten. Het is wel zo. Dat wij zelf contact hebben met de Franse autoriteiten. Dus eigenlijk bent u gepasseerd en zijn de Fransen gepasseerd door Nederland? Dat gevoel hebben we heel sterk, ja. Directeur Frans Thijssen van de Nederlandse afdeling van het Lycée Internationaal... dat door de bezuinigingen dus dreigt te verdwijnen. Vandaag komt trouwens Thijssen met een delegatie Nederlandse ouders en kinderen naar Den Haag... waar de Tweede Kamer praat over deze bezuinigingen. Wij hadden een storm. Daardoor kunnen we ons misschien een beetje beter voorstellen... wat er vorig jaar in New York gebeurde met de superstorm Sandy... Die is vannacht precies één jaar geleden overgewaaid daar in New York. Sandy maakte ongeveer 120 dodelijke slachtoffers in de Verenigde Staten. En de rommel is inmiddels opgeruimd... maar het gevecht met de verzekeraars en de banken is nog in volle gang... merkt ook onze correspondent Wessel de Jong. Een jaar na Sandy en er wordt nog steeds hier hard herbouwd. In het stadje Union Beach in New Jersey... En over het water hier zie je zo Manhattan liggen. En over dit water kwam die storm aanzetten. die maakte geweldige schade. De meeste rotzooi is natuurlijk wel opgeruimd. Maar overal zie je hier wel lege kavels. Huizen die dus gewoon verdwenen zijn. Houten huisjes. Het is hier niet heel rijk. Empty spots were homes. Ik stap in de auto bij de burgemeester van Union Beach. You got a room Ja. Yeah. A lot of homes were... Devastated. A lot of waren were devastated van de storm. En veel hadden na de storm after the storm because there was not structurally sound. Huizen die nooit onder water hadden gestaan. Maar volle maan en springvloed. En het water kwam hier wel. Huizen waren zwaar beschadigd en moesten dus uiteindelijk worden afgebroken hier. No, no, no, so, weet niet a good een goede job fixing huizen in town. Dank je, Paul. Ik appreciate het. Keeping busy. Bursley. Proberen deze mensen terug te krijgen. Dat is een goede ding. Paul Smith. De burgemeester begroet een paar bouwvakkers die in huis aan het herstellen zijn. Nou, goed werk, jongens. Volgens mij met kerst zijn deze mensen terug in hun huis. De burgemeester, spontaan wordt hij steeds aangesproken hier op straat. Deze man zegt, je moet maar eens met mijn zoon praten. Hoe schandalig die behandeld is door de bank. We can do that. Unbelievable. De burgemeester toetert even. Ga nu eens eventjes kijken bij die jongen die dus geen geld van de verzekering krijgt. We're about 90% done. Uh, as for construction. De bank's holding the final payment. Waarom betalen ze dat laatste geld niet? Because we're not completed. If you don't have the money, you can't completen. So, exactly. Dat okay, is sort of a catch -22. Yes. De verzekering betaalt alleen uit als je ook je huis herstelt. Anders gaat het geld naar de bank. Maar ja, zonder geld kun je dus niet je huis herstellen. En gaat het geld ook naar de bank. Dat is ongeveer de bureaucratie hier. Zo zit deze man hier in de tang. Hij is 90% done. Give him his money so he can finish, him, but it just makes no sense. And he needs the funds to get back home. Ik woon nu bij mijn schoonmoeder. We should hier living here. Hier aan het strand stond een restaurant. Uh, well this was totally destroyed from Sandy. En dan de verzekering. Wat doet hij? She's insured by Lloyd's of London for 1.2 million, and they've offered her $9,657.14 and her deductible is $10,000. De burgemeester is boos over deze plek, dat het restaurant nog steeds niet is teruggekeerd. Gigi, de eigenaresse, ze had een verzekering, een betaalde premie, de Lloyd's of London, maar ze betalen niet. Um, the pictures are this picture up here is, a, uh, is our old location before the storm. En hier in, deze, in dit geïmproviseerde restaurant, natuurlijk de foto's van het oude restaurant. Uw grootste probleem is dat de verzekering niet of nauwelijks uitbetaalt. They said it wasn't wind. Wasn't what? Wind. They said it wasn't wind damage. It was water. And, and that's the reason. <laughs> yeah, that's the reason. We have two policies. We have a flood policy and we have a wind policy. So the flood says it's this, and the winds they all blame each other. Kijk, je hebt twee soorten verzekeringen hier: een stormverzekering en een overstromingsverzekering. En beide verwijzen naar elkaar dat de ander dus moet uitbetalen. Met het gevolg dat niemand iets krijgt. So it's, it's actually, I, I think it's criminal. En Gigi ze wegt tegen haar tranen. Het is fight. Sandy heeft hier hard toegeslagen in Union Beach. En de verzekeraars doen het nog eens dunnetjes over. En de mensen ze slagen er maar nauwelijks in om een vuist te maken. Het NOS Radio 1 -journaal. sport. In de World Series, het officieuze wereldkampioenschap Hongbal... staan de Red Sox nu met 3-2 voor op de St. Louis Cardinals. Van won de ploeg uit Boston met 3-1. Bonfire is overleden. Dat was de eerste paard waarmee Ankie van Gunsven Olympisch goud veroverde. De Amazone moest haar Oldenburger ruim laten inslapen... vanwege een bijnierziekte. Volgens partner Chef Jansen, voormalige de bondscoach... was het een zware beslissing. Ik denk dat het uh, voor haar, uh, ja voor ons allemaal hier, maar voor haar het allermoeilijkste is. Omdat zij eigenlijk uh, vanaf tweejarigen al, toen hij twee was, zijn opgetrokken samen. het is toch een 28 jaar dat je met elkaar bent. En iedere dag met elkaar omgaat. En, en een behoorlijke band hebben. En heel veel dingen meegemaakt. Heel veel overwinningen. En ook uh, behoorlijk wat tegenslagen. En, dan, uh, ja, dan, en zij hecht enorm aan haar paden. Dus dat, uh, en dan Bonfire speciaal. Dus dat was wel heel moeilijk. Bonfire is dus 30 jaar oud geworden. Tini Sanders, de algemeen directeur van PSV, is niet van plan op te stappen. Hij zei dat naar aanleiding van het rapport... waarin veel kritiek wordt geuit op het functioneren van de directie... Een raad van commissarissen bij de Eredivisionist. Hoewel ook zijn functioneren ter discussie staat... is Sanders vooral verrast dat het rapport uitlekte. Ik schrik meer van, uh, uh, van mensen die je niet kunt vertrouwen... dan van kritiek op de organisatie of op mij. Ik bedoel... Uh, Uiteraard zijn er een paar dingen die je leest. Het overgrote gedeelte van de aanbevelingen nemen we buitengewoon serieus, ook de kritiek. Dus daar zijn we niet van geschrokken. Maar dat andere, ja, dat kwam echt als een koude douche dat je dus zelfs in zo'n omgeving weer geconfronteerd wordt met het feit dat je niet met elkaar open kunt praten zonder dat je rekening mee moet houden dat het bij u terechtkomt mijn directeur Tini Sanders van PSV. Het rapport is opgesteld door Forum PSV. Een groep vooraanstaande supporters van de club... onder aanvoering van oud kampioen Pieter van der Hogeband. En Cristiano Pelle is voor drie wedstrijden geschorst. Feyenoord aanvoerder kreeg zondag... het verloren thuisduel tegen Heracles kort voor tijd rood... vanwege een kopstoot richting zijn tegenstander Mike Wierik. Pelle mist de bekerwedstrijd tegen de zaterdagamateurs van Hoek... en de competitieduels tegen Kambuur en AZ. En geloof het of niet, maar de moord op John F. Kennedy genereert nog steeds nieuws. Blijft u maar luisteren, na half zeven. Dit is Radio 1. Wat eerst nu het NOS Journaal. Dorot Megens, Goedemorgen. Goedemorgen. Als gevolg van de storm van gisteren hebben in verschillende plaatsen mensen niet thuis kunnen slapen. In Zwolle werd op last van de brandweer een studentencomplex ontruimd, omdat het dak op instorten staat. En in Heilo werd om diezelfde reden een appartementencomplex ontruimd. Storm heeft gisteren aan twee mensen het leven gekost. De VS heeft in Somalië met een onbemand vliegtuigje een auto beschoten... van leiders van de terreurorganisatie Al-Shabaab. Er zouden twee doden zijn, zo melden Amerikaanse media. Begin deze maand mislukte in Somalië nog een aanval van Amerikaanse commando's... op een huis van een Al-Shabaab-leider. China zoekt naar twee Oeigoeren in verband met het incident gisteren... op het Tiananmenplein. Een auto reed in op een groepje mensen en er vielen vijf doden. Oeigoeren zijn turks moslims uit Xinjiang... en die voelen zich vaak achtergesteld bij de Han-Chinezen.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 De verkeersinformatie naar de ANWB. Dennis, mooi. Goedemorgen. Een goedemorgen, Marcel. Er staan nu een zestal files. Bij Eindhoven is er een ongeluk gebeurd op de A2 richting Den Bosch. Tussen de knooppunt de Heide en de Hoog staat 2 kilometer file. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. En op de A7 richting Amsterdam staan al een paar files. Eerst bij Horen 3 kilometer door een ongeluk. De rechter is dicht. En bij Purmerend 6. Op de A15 bij Rotterdam in de richting van Europoort staat tussen het knooppunt Vaanplein en de Botlektunnel 10 kilometer. En daardoor loopt het ook weer vast bij de Benelux-tunnel op de A4. Wij waren niet het enige land met last van de storm gisteren en veel schade. Ook in uh, ons omringende landen veel onregeling door die storm. Dat hoort u zo dadelijk naar de ster. Ik ben Henk Schiefmacher, tattoo -kunstenaar. Ik heb een kleurrijke rechter hersenhelft. De kant voor creatief zijn. Ik ben Arjen Stap, klimaatwetenschapper. Met een uitstekend ontwikkelde linker hersenhelft om te analyseren...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 deze week bij Albert Heijn 25% korting op diverse puur en eerlijk fairtrade-artikelen. Probeer ondernemen in de cloud. Nu 30 dagen gratis. Kijk op exactonline.nl 4 minuten over half 7. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Meer dan 20 jaar maakten we niet zo'n storm mee als die van gisteren. Heel Noordwest-Europa werd erdoor geteisterd. Op veel plekken werd het leven ontwricht. Doch kamen in Gelsenkirchen gleich zwei Menschen ums Leben. Ein entwurzelter Baum stürzte auf ein vorbeifahrendes Auto mit vier Insassen, darunter drei Kinder. In weniger als einer Stunde soixantaine d'arbres s'est couché sur la route, tombé comme des dominos. In Watford, north of London, Donald Drohan died when a tree fell across his car. In Engeland heette hij St. Jude. In Frankrijk en Duitsland, Christiaan. Windstoten met orkaankracht tot 160 kilometer per uur... knakte bomen, veroorzaakte overstromingen en veel overlast. Honderdduizenden huishoudens in Frankrijk en Engeland... zaten tijdelijk zonder stroom. Trein- en wegverkeer werden ontregeld door omvallende bomen... Europa's grootste luchthaven Heathrow cancelde 130 vluchten. De veerdienst van Dover naar Frankrijk werd opgeschort. In totaal vielen minstens 13 doden. In Duitsland 6, in Engeland 5 en in Nederland en Denemarken 1. In Vlaanderen geen slachtoffers. Elders in Vlaanderen bleef de schade al bij al wel beperkt. Al zullen de inwoners van dit huis daar anders over denken. Een deel van hun crepiegevel werd door de felle wind gewoon afgerukt. De dakkoepel die is ook uh, stuk. Heb ik met een collega dus alles moeten uh, lossnijden. En uh, het is altijd, zie liggen. Het was de zwaarste storm sinds 1990. Hulp- en reinigingsdiensten zullen ook vandaag in heel Noord-Europa... hun handen vol hebben aan het opruimen van de ravage. Straks meer over de storm en de gevolgen van de storm. Inmiddels is duidelijk trouwens geworden dat in Nederland twee doden zijn gevallen door de storm. De moord op president John F. Kennedy had voorkomen kunnen worden. CIA en FBI hadden vooraf bewijs tegen de moordenaar Lee Harvey Oswald. Maar ze handelden niet. Dat is de kern van het boek Anatomie van een aanslag van de Amerikaanse onderzoeksjournalist Philip Sheenan. Kennedy werd vermoord op 22 november 1963, bijna een halve eeuw gelezen. Onderzoekscommissie Warren wees Oswald aan als enige dader. Maar er is altijd twijfel over blijven bestaan. Van Dallas, Texas, de flash, apparently official, president Kennedy... died at 1 p.m. Central Standard Time. 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. CBS-nieuwspresentator Walter Cronkite zou deze woorden vermoedelijk nooit hebben uitgesproken... als de Amerikaanse inlichtingendiensten accurater hadden gewerkt. Eind september, begin oktober 1963, moet Lee Harvey Oswald in de Cubaanse ambassade in Mexico stad... gezegd hebben dat hij Kennedy wilde vermoorden. De FBI maakt daar een rapport over dat memo, ondertekend door FBI-baas Edgar Hoover... verdwijnt na de moord. De Warren-commissie krijgt het nooit te zien. Sheenan heeft er geen precieze verklaring voor... maar de onderzoekscommissie zou heel veel vragen hebben gehad... over dat verblijf in Mexico. Hij ging naar de cuban in Mexico... en maakte dit statement ik ga Kennedy the FBI prepares a report and that memo the one that the FBI prepares that is signed by J Edgar Hoover then disappears the Warren Commission never sees it and I have no explanation why but if the Warren Commission had known that, that Oswald was talking openly about killing the president it would have raised a million questions that the Warren Commission I believe would have tried to answer in Mexico Oswald ging ook naar een feestje in die tijd en kwam er Cubaanse en Russische spionnen tegen het was het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Een sfeer waarin de Kennedy-regering Castro omver wilde werpen. Oswald moet op dat feest zijn aangemoedigd. He's meeting there with Cuban spies, with Russian spies, with Mexicans who support Castro's revolution at a moment at the height of the Cold War when it appeared that the Kennedy administration was trying to overthrow if not kill Castro. And certainly Castro must have seen the Kennedy administration as a as a mortal threat. And isn't it possible that when Oswald began talking openly in Mexico about killing the president, people there Encouraged him to do that if he ever had his chance. De informatie over Mexico moest verborgen blijven. Het had een schandaal veroorzaakt als de mensen te weten waren gekomen over het bewijs tegen Oswald en dat de diensten niets tegen hem deden. You would think they would be very eager to hide the fact that both de CIA and the FBI had a good amount of evidence to show Oswald was a threat. Wat um, what a scandal that would be if it was discovered that those agencies knew about the threat Oswald posed and did nothing to stop him. The CIA was al jaren bezig met complotten tegen Castro met hulp van de maffia. Die dubbele agenda moest ook verborgen blijven voor de Warren Commissie als motief voor Castro om Kennedy te vermoorden. They had, had plots against Castro to kill Castro for years and they had actually involved the mafia in those plots and that was something that the Warren Commission should have been told about because it would have given Castro a very clear motive to kill President Kennedy but the Warren Commission was told absolutely nothing about it Kennedy's broer Robert speelde ook een vreemde rol openlijk bevestigde hij de bevindingen van de Warren Commissie maar intern sprak hij over een samenzwering ook hij wist van de complotten, maar vertelde dat niet aan de Warren-commissie. I do know though he knew all about the Castro plots. He knew lots of information that the Warren Commission should have had, that he was never willing to tell the Warren Commission. Schienen ziet een overeenkomst met zijn vorige onderzoek naar de aanslagen van 11 september 2001. In beide gevallen was er basisbewijs dat er tragische dingen konden gaan voorvallen. Daarom vindt hij de grootschalige afluisterschandalen die nu aan het licht komen ook onnodig. Simpel politiewerk is voldoende there was basic evidence sitting in files uh, that could have prevented those national tragedies from happening. It didn't require massive surveillance. It didn't require massive eavesdropping or wiretapping. And I often wonder whether or not this remarkable development in the United States of this massive surveillance that apparently is directed towards American citizens, whether or not that is necessary in any way, so much could be learned from just basic police work. Het boek Anatomie van een aanslag verschijnt vandaag wereldwijd. En Jeroen Wieluid sprak met de schrijver en onderzoeksjournalist Shinnen. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 journaal. Tien over half zeven geweest. Op het documentaire festival Input... ging gisteren de documentaire Zwart Ijs in première. Een film over drie marathonschaatsers met een passie voor natuurijs. En god... Drie topsporters die leven in de Bible Belt... waar het orthodox-protestantse geloof een grote rol speelt. Topsport en geloof gaan niet altijd goed samen. Zo is te zien in Zwart IJs. Die lucht door je, door, ja, door je haar door, langs je heen... dan voel je je bijna één met de natuur In één met Gods schepping. Oh, dan kun je maar zeggen dank u wel eer. We zien het beeld van mannen op slootjes, ijzige kou, de neus in de wind... het trotseren van de elementen, schaatsen is hun passie... en geloof, dat is hun houvast, hè? Geert-Jan Lasje, de regisseur, de maker. Ja, het ijs moet dik genoeg zijn en het geloof moet inderdaad. Ja, dat, moet hou, een, een, dat is een houvast. Het zijn twee oerculturen die in elkaar gevlochten worden in dit verhaal. Dat is de oercultuur van het schaatsen op natuurijs, een, een, een plattelandsport... en anderzijds het orthodox-christelijke geloof, waarbij tradities horen film dus over enerzijds schaatsen, anderzijds geloof... maar waarin soms ook wel voelbaar is dat er spanning, frictie kan zijn... waar het geloof de topsport misschien niet helemaal verdraagt. Dat blijkt bijvoorbeeld tijdens een voordracht van René Ruitenberg in de kerk. Voor mij werd het een levenspatroon. En constant zocht ik die spanning in de sport, in die overwinning... om er met die handen over de lucht te gaan, dat iedereen jou bejubelt... Iedere keer zocht ik die prikkel in het geld. Dat blijkbaar een leegte die niet gevuld kon worden. Waar je eigenlijk een beetje afstand nam van ja, dat topsportleven, zou je kunnen zeggen. Ja, goed. 2003, of eigenlijk 2002, is een, is een bijzonder jaar voor mij geweest. Toen is mijn schoonzus overleden, de vrouw van mijn broer Henry. En dat heeft mijn leven echt helemaal op de kop gezet. En, uh, ja, waar ik voor die tijd eigenlijk alleen mijn leefde voor sport. Eigenlijk een heel egoïstisch leven had. Ging het dus helemaal op de kop. En uh, ja, is, heb ik mijn leven helemaal anders in. Uh, ben ik helemaal anders in gaan vullen. En uh, ja, met uh, alle gevolgen van dien. Jij zei zelf inderdaad van ja, het was toch een tamelijk egoïstisch leven. Misschien moet het ook wel. Je gaf ook alle risico's wel aan hè, van dat topsportleven. Er zit heel veel verleiding, misleiding natuurlijk in. Hè? En, uh, nou goed, uh, het geloof wat de Bijbel ons voorschrijft is... Uh, ja, een leven met God betekent dat Jezus op nummer 1 staat. En uh, dat is best wel eens lastig in het leven om die balans te vinden. Het kerkleven, dat houdt zich niet altijd helemaal tot het topsportleven. leven. Dat blijkt bijvoorbeeld als uh, Geert-Jan van der Wal uh, te maken krijgt met de kerkraad... als hij in het huwelijk wil treden. Wat, uh, wat, wat uh, voor de kerkraad toch een rol speelt is dat... Uh... Ja, ja, toch. Kijk, als je topsport doet, moet je trainen. Ja. Als je gelooft... dan is, het, laten we zeggen... eens een keer naar de kerk gaan... op zijn minst... iets wat, wat, wat, wat erbij hoort. Ja. Nou, daar, zit, daar, daar zit een lichte frictie. Ja, die kerkraad die sprak van een soort van frictie. Hè, dat het eigenlijk niet goed samen kon. Uh, ja, gelovig zijn, naar de kerk gaan. En anderzijds topsporten topsporter zijn. Maar jij zegt, dat kan eigenlijk best samen. Ja, zeker. Uh, ik heb het talent gekregen om te schaatsen. En uh, nou ja, ik uh, probeer uh, dat talent dan uh, te benutten wat ik gekregen heb. Dan het bekende dilemma in de film, onder de gelovige sporters natuurlijk, de zondagsrust. De zondag is een afgezonde dag, niet verderven. Dan ga je niet, dan ga je ook niet werken. Dan ga je ook niet naar je werk. Wat die film mij heeft geleerd, dat is dat alle drie mannen uiteindelijk ontiegelijk een ontiegelijke ontzag hebben voor die oppergod, voor de. Ontzagwekkend is de, de, de, de persoon of die, dat instituut dat hun dat prachtige ijs geeft. Ja, dat zit heel diep en dat is onverwoestbaar. Documentaire Zwart IJs in première op het documentaire festival Input, maar ook op televisie te zien bij de EO op 1 januari. Reportage daarover hoort u van Edwin Cornelis. De verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis mooi. Goedemorgen Marcel. Er staan nu een, een tiental files. Ik pik even de bijzonderheden eruit. Bij Eindhoven is er een ongeluk gebeurd op de A2 richting Den Bosch. Tussen het knooppunt Heide en het knooppunt De Hoog staat 4 kilometer. Het verkeer kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. En bij Horen is er vanochtend een ongeluk gebeurd op de A7 richting Amsterdam. Er staat 4 kilometer file, maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. En verderop richting Amsterdam, de dagelijkse file bij Purmerend. Dat is nu 8 kilometer. Ja, gaat toch Vroeg mis, Dennis? Verwacht je een drukke ochtendspits? Nou, niet zo druk als, als gisteren. Al nee. oh, oh, zat het zwaartepunt qua storm wel na de spits gisteren. Nou goed, er valt wel een enkel buitje volgens de weerdiensten, eh, maar daar hebben we niet al te veel last van. Uh, het goede nieuws is dat de Nederlandse spoorwegen weer volgens de dienstregeling gaan rijden. En uh, rond half negen staan er qua files, komen we uit zo op 180 kilometer Goed, Dennis mooi bij de ANWB, dankjewel. Gaan we door naar Harlingen. Daar is vanochtend Mark Robin Visser, want Mark Robin Harlingen is zwaar getroffen. Kun je dat, kun je dat duidelijk zien? Ja, nou ja, zwaar ik weet niet of eh, zwaar ja Code rood, code groen, code geel, zwaar getroffen. Ik vind dat allemaal dat is dan een beetje lastig. Nou ja, misschien dat ik het Kom even... daar wel ja. vol overheen gisteren natuurlijk. Hè? Je, mag, je mag zeggen dat het hier natuurlijk ook stevig gewaaid heeft. Ik zal dus even aan Sander Albenaar vragen. Die is van, uh, van een groot bedrijf, die zit Nesta Shipping. En dat is een bedrijf wat alles doet voor de schepen die hier binnenkomen. Hè? Wat doen jullie daar allemaal zo voor? Uh, wij regelen een lichtplek voor ze. Wij regelen dat de douane eventueel aan boord komt. maar chaussee, dat er ja. geladen gelost kan worden. Eventueel bezoek aan dokters, standaardsen, dat er eten ja. aan boord komt. Alles wat maar gebeuren ja. moet in een korte tijd voor zo'n zo ja. schip, dat regelen wij voor ze. En jullie zitten hier in de haven met grote loodsen in de haven van uh, Harlingen. Ja, hoe was het hier gisteren? Uh, nou, net zoals de rest van het land, winderig. Ja. Erg, erg zelfs. Ja... Het was, uh, het was wel uh, spookachtig. Nog ja. nooit meegemaakt zo. Kan je nou zeggen, Marcel vroeg, hè, is Harlingen nou zwaar getroffen? Heb je dat idee? Uh, nou, voor ons persoonlijk sowieso wel. Nou, gelukkig, hè, er zijn geen persoonlijke ongelukken gebeurd. Dus dat is, uh, dat is sowieso het belangrijkste. Maar als je hier uh, in de stad zelf kijkt, is het gewoon... Uh, nou, er zit geen dakpan meer op de huizen bijna. Het is gewoon echt wel uh, uh, niet normaal. Ik ga straks de schade in de stad zelf opnemen, maar nu eerst maar eens even uw bedrijf. Toen ik hier vanochtend aan kwam rijden, het eerste wat opviel... is dat twee van de drie vlaggenmasten als luciferhoutjes zijn afgeknapt. En toen ik dat dan nu vertelde, zei ik, ja, maar dat is wel ongeveer het minste. Ja, dat klopt. Dat is, uh, <lacht> hè, dat is vervelend, maar niet onoverkomelijk. Maar uh, hè, we moeten ons geld verdienen hier met de loodsen die hier staan. Met, uh, ja. met de opslag en de overslag. En daar is gewoon uh, een derde van uh, loodsen die, uh, ja, die zijn gewoon echt wel stevig getroffen. Laten we eens even kijken, want we staan nu... Dit is, welke loods is dit? Uh, we, nou, dit noemen we hal 19 hier. Hebben hal we 19. Op... Zullen we even naar binnen gaan? Want Er, er liggen hier wat betonnen balken hier, zo, oh, voor, de, voor de ingang. Waarom is dat? Om nou, ervoor te zorgen dat hè, vanmorgen was het nog hartstikke donker. Dat ja. er niemand per ongeluk in uh, rijdt. Oh. Want dan kom je een deur tegen die hier in stukjes ligt. Oh, dat... Juist. Hier is de... Dit hing vroeger in, in een frame. Dit, uh, dit zou... Een automatische deur. Ja, dit zou een deur moeten zijn, ja. Of wat er van over is. Het ziet eruit als een verongelukt zeilschip. Dat is, een, zeilschip. Uh, dat is uh, een, mooie, een mooie omschrijving, ja. Maar ja. dat klopt ja? wel, ja. Het zit helemaal in de kreukels. Ja, dat is weinig. Een wit metaal en schuim, uh, plastic. Ja, het zijn de laatste restjes. En dan kijken we even naar boven. Ja, en dan kijk je naar buiten. ja. Dat is ook niet de bedoeling? Uh, nee, een cabrio is leuk, maar een cabrio loods... dat was niet echt wat wij voor ogen hadden toen we deze loods bouwden. U bent het dak kwijt? Ja, er zit een, er zit een gat in en, en alles waar geen gat in zit... daar is gewoon het dakleer weg, de isolatie weg. Dus ook dat, is, uh, dat moet vernieuwd worden. Ja. Hoe groot is de schade hier, denkt u? Nou, in geld heb ik echt geen enkel idee. De bouwers die zijn gisteren snel wezen kijken, verzekeraar. En, en alle onderaannemers die die komen vanmorgen langs. Ja. En, dan, uh, en dan moeten we maar aanwachten ja. wat eruit komt. Ik heb echt geen enkel idee. Ik wacht even met u mee af. Mag dat? Ja hoor. Oké, okay. tot straks. Ik kom weer Visser vanochtend in Harlingen... waar niet veel pannen meer op het dak liggen.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 een not another love song van Scouting for Girls. Het is tien voor zeven geweest. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Medewerkers van een gevangenis in de Zuid-Afrikaanse stad Bloemfontein... worden beschuldigd van marteling. Bewakers van het beveiligingsbedrijf G4S... zouden gedetineerde elektrische schokken hebben gegeven... en in elkaar hebben geslagen. De Nederlandse onderzoeksjournalist Red Hopkins... verbonden aan Wits Universiteit in Johannesburg onderzocht het afgelopen jaar de misstanden in de gevangenis. Ze sprak met oud-bewakers en oud-gedetineerden. En ze vertelde dat ze naar de uh, isoleercel werden gebracht... waar ze zich moesten uitkleden... waar de bewaarders uh, water over hun heen uh, gooiden... en ze vervolgens uh, uh, nou ja, elektroshocks uh, toedienden. En is dit iets wat incidenteel gebeurde? Uh, het is vrij wijd verspreid. Ik heb um, plus minus 30 uh, gevangenen die dit uh, tegen mij gezegd hebben. Ik uh, heb met um, ongeveer 20 uh, bewaarders uh, gesproken die dit toegegeven hebben. En, en bovendien hebben we het ook, uh, heb ik uh, um, videomateriaal um, gekregen... Dat, dat opgenomen is binnen de gevangenis... waaruit blijkt dat dit ook gebeurt. En uh, je hebt die video's hier op je laptop. is ja. het? We zien een bebloede man, maar daar gaat het niet om. Het gaat om het achtergrondgeluid. Het is een beetje, een beetje lastig te horen, maar wat horen was we goed luisteren. Je hoort heel duidelijk de gevangenen ook um, gillen en schreeuwen in pijn. En uh, de, de, de persoon met, het, met, met de uh, elektrische schild zegt, spreek, um, wij, zijn, wij zijn de, de ninjas, uh, en we zullen je laten zien uh, wie wij zijn, spreek, vertel ons wat er is gebeurd. Dus het is en aardig. de ninjas is een speciaal team dat wordt uh, opgeroepen als er uh, een noodgeval is in de ja. gevangenis, als er geweld ja. is, als er wat gaande is. Uh, op een andere video zien we dat een man, Beki heet hij, uh, door ditzelfde team dat in de gevangenis wordt opgeroepen... Yeah. als er noodsituaties zijn, wordt platgedrukt gedrukt... en dan wordt er geroepen voor een verpleegster. Gevangenen die, die, die beschouwd werden als lastig... of die ook die werkelijk uh, psychische problemen hebben... die zijn onderworpen aan uh, gedwongen medicatie... met antipsychotische uh, medicijnen... Um, waarvan bekend is dat ze hele heftige uh, bijeffecten hebben. Het is een geprivatiseerde gevangenis. Dus het uh, privé gigantisch bedrijf uh, Brits, uh, G4S. Hoe hebben die gereageerd op je onderzoek? Um, ze ontkennen alles. Um, en ze zeggen dat ik met uh, ontevreden um, bewaarders heb gesproken. gesproken. Er, er hebben uh, grootschalige stakingen plaatsgevonden. En toen heeft G4S al die bewaarders ontslagen... Um, en ze zeggen, ja, ze spreekt met criminelen. Die zeggen van alles en nog wat. Het zijn anonieme bronnen. Sommige van mijn bronnen zijn ook anoniem. Dus um, ze zeggen dat het, dat het geen ongefundeerd is. Er is natuurlijk grote smet nu op, op dat bedrijf. Maar uiteindelijk is het natuurlijk de, de overheid die het bedrijf contract geeft. Wat zegt de overheid hier in Zuid-Afrika hiervan? Ja, de overheid ontwijkt eigenlijk uh, de kwestie en zegt GFRS is, is verantwoordelijk hiervoor. G4S zegt nee, de overheid is verantwoordelijk. Niemand, niemand neemt verantwoordelijkheid hiervoor. Dus iedereen schuift de schuld af? Ja, precies. Onderzoeksjournalist Red Hopkins onderzocht de praktijken in die gevangenis in Bloemfontein. Alice van Gelden, onze correspondent, sprak met haar. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Met Marjan Koekoek. De storm van gisteren is de constante factor in de kranten vanochtend. Veel foto's van omgeweide bomen op auto's. En koppen als vallende bomen veroorzaken chaos in de Volkskrant. En hulp komt te laat voor toeristen in de, volks... in de Telegraaf. En volgens de Telegraaf waren alarmcentrales in nood... door de grote stroom aan meldingen. Hulpverleners kregen meer dan 7.500 meldingen binnen. Dat zijn er net zoveel als normaal in drie kwart jaar. Het AD schrijft dat het de zwaarste storm was, maar niet de schadelijkste. Het noodweer van 1990 eh, en 2007 eiste meer levens... en zorgde voor meer verwoestingen. Ook allemaal nieuws in de kranten. Telegraaf opent met het nieuws dat het belastingtarief... voor de hoogste inkomens omlaag gaat. Van 52 naar 49,5 procent. En dient als compensatie voor het verplicht annuitair aflossen... en de beperking van de hypotheekrente aftrek. Vooral huizenbezitters met een hoog inkomen... en vaak een hoge hypotheek zijn daar de dupe van. De bureaucratie in de zorg kan omlaag, meldt trouw. De Partij van de Arbeid wil dat het zorggeld zoveel mogelijk ook naar de zorg gaat... en niet verspeeld wordt aan papierwerk, managers en gebouwen. De coalitiepartij wil daarom dat er een maximum percentage moet komen voor deze kosten. Kamerlid van Dijk gaat staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid... vandaag tijdens het debat oproepen om hierover met zorginstellingen te gaan praten. De 1 miljard euro extra inkomsten die het kabinet denkt binnen te krijgen... door ondernemers een voordeeltje te bieden is waarschijnlijk een misrekening, staat in het AD. Het gebaar naar de ondernemers had tot meer koopkracht moeten leiden... Maar ondanks de belastingverlaging geven de bedrijven het geld niet uit, blijkt uit een enquête van de krant. En bent u vandaag jarig? Pas dan op, de kans is groot dat u dan schade maakt. Daarover schrijft Metro. Ja, want uit cijfers van de verzekeraars blijkt dat mensen op hun verjaardag 30% meer kans maken op aansprakelijkheidsschade... en 40% meer kans op inboedelschade. De oorzaak is niet helemaal duidelijk, maar wellicht ligt het aan de combinatie volle huiskamer en alcohol of verplichte gezelligheid en familie, of nou, verzin zelf nog een paar. Voor je het weet, struikel je. En daar komt ook de, u bent nog lang niet jarig, uitspraak van. Heel goed, nou, dankjewel. Uw vermogen verdient serieuze aandacht. Een doordacht aanvalsplan voor uw beleggingen. Met een expert gaan voor echt rendement. En actief inspelen op kansen in de markt. Het kan, bij Theodor Gielissen. Serious Money. Taken seriously. Vanavond in Altijd Wat. Voor mij alleen nog maar superfoods. We worden steeds bewuster over wat we eten, maar slaan we niet een beetje door. En een exclusief tv-interview met Abu Jaja. U weet wel, de voorman van de AEL. Hij is terug en heeft een nieuwe missie. Kijken dus. Altijd Wat om tien over negen bij de NCRV op Nederland 2. Elke dag daverende dagaanbiedingen bij Expert.